Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de kerken houdt gewoon diensten na vijf uur s middags. De gereformeerde gemeenten leggen een dringend advies van het kabinet naast zich neer... om zich aan de avondlockdown te houden. staat in het AD. Ze vinden hun erediensten te belangrijk, schrijven ze. Ook vergaderingen en godsdienstonderwijs gaan door s'avonds. De meeste protestantse kerken passen zich wel aan. De diensten beginnen daar bijvoorbeeld eerder. Jonge kinderen die een zwakke gezondheid hebben... moeten een coronaprik kunnen krijgen, adviseert de Gezondheidsraad. Het gaat om kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Kinderen die vaak bekend zijn al bij de kinderarts... en die bijvoorbeeld een chronische longaandoening hebben... Uh, ...aangeboren hartafwijking, een neurologische ziekte... ...en het gaat ook over kinderen met het syndroom van Down. Volgens de Gezondheidsraad hebben ze een grote kans om in het ziekenhuis terecht te komen als ze corona krijgen. Een café in Amsterdam moet een week dicht... ...omdat Tweede Kamerlid van Haga na sluitingstijd op het terras bleef zitten. Vanwege de coronamaatregelen moet de horeca smiddags om vijf uur dicht... ...maar Van Haga en vijftig anderen bleven zitten... ...naar eigen zeggen om de eigenaren te steunen. Volgens het parool ging de politie om zes uur langs... En nu moet het café een week dicht. Het heerlijk avondje komt steeds dichterbij. Sinterklaas bezocht vandaag door heel het land schoolklassen. In het Brabantse dorp Gemert kwam de Sint niet op zijn trouwe paard. O oh, zo snel is nog zoek. En we moesten alternatief vervoer regelen. En toen hebben we maar... Uh gekozen voor een uh, niet zo snel. En de niet zo snel was een grote trekker. Dat schoot niet op, maar alle cadeautjes konden wel mee. Deze jongen vond de trekker veel interessanter dan een wit paard. Dat is een nieuw Holland. Ik ken alle merken tractors, Zoals een Keeses of een Fendt of, of een John Deer. De minister De Jonge adviseerde vandaag nog... ga met maximaal vier man visite om de zak cadeautjes zitten... en doe van tevoren een zelftest. Het weer het koelt af naar 2 graden, morgen grijs, regenachtig en een graad of 5. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Oh. <laughs> Oh oh oh oh Standing here Waiting for love Boys in the club, boys in the club, boys in the club. Kerstbelletjes zijn weer bij je. Ik zeg, tot volgende week. Maak er een mooi weekend van.